Middag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Hogeveen wordt afscheid genomen van René Karst. De zanger overleed vorige week plotseling in zijn slaap. In het theater in Hogeveen kunnen mensen langs een kist lopen. Ja, toch een laatste eer uh, brengen aan uh, de man die uh, gewoon uh, ja, zichzelf is altijd gebleven bij, in de muziek. In de muziekwereld. Uh, ik ken weinig artiesten die zo benaderbaar zijn en zo, zo lief... En als, je, als hij je niet kende, was het toch van, hé, hey, je hoort erbij. Kom erbij. Wat zal u het meeste missen? Dat hij van alles een nummer weet te maken. Dat hij uh, altijd positief blijft. Afscheid nemen van René Karst kan nog tot 7 uur vanavond. Het huis van de burgemeester van Venlo wordt beveiligd. Het heeft waarschijnlijk te maken met de komst van een asielzoekerscentrum daar. Burgemeester Scholte deed de afgelopen tijd al een paar keer aangifte van bedreiging of belediging. Ook een wethouder in Venlo moet maatregelen nemen vanwege de onrust rond het AZC. Hij heeft het advies gekregen om na vergaderingen op het stadhuis niet meer in zijn eentje naar huis te fietsen. Een grote brand in Hongkong vandaag. Daar staat een complex met wolkenkrabbers in de fik. Tot nu toe zijn er 13 doden geteld, maar dat worden er waarschijnlijk nog meer. Er zitten waarschijnlijk nog mensen vast in de gebouwen, vooral ouderen en mensen die slecht ter been zijn. En de Black Friday, Black Friday Weeks en Black Month acties vliegen je om de oren. Maar hoe zorg je dat je niet in nep-aanbiedingen trapt? En zijn jongeren een beetje bezig met Black Friday? Onze stagiair Nick checkte dat op straat in Utrecht. Ik vind het echt gaan Black Friday. Oh, ik ben eigenlijk wel mee bezig. Vooral met kleding. Dan zie ik gewoon een leuk topje. En dan is het gewoon een beetje duur. En dan wacht ik gewoon op Black Friday. Het is meestal ook maar 3 euro verschil of zo. En dat maakt niet heel erg uit of zo voor mij. Tegenwoordig is het twee weken lang, zo, voor mijn gevoel. Dus ja. Ik kan toch niet twee weken lang zoveel korting blijven geven dat het ook nog werkt. Als je zo'n deal ziet, check je dan ook van tevoren of het een echte deal is of het klopt? Nee, dat doe ik eigenlijk niet. Zou <laughs> nee. ah, je dat wel moeten doen, denk je? Ja, misschien is dat wel handig. Ik dacht heel goed om onderzoeken, want ik weet dat je ook in de maling genomen kan worden. De Consumentenbond waarschuwde vorige week dat er nog altijd veel nep-aanbiedingen zijn in de Black Friday-periode. Zij raden aan om aanbiedingen te vergelijken op verschillende sites. Het weer, het blijft bewolkt met in het noorden ook hardnekkige mist. Vannacht temperaturen rond of net boven het vriespunt. Het gaat ook iets harder waaien. Morgen bewolkt met wat motregen bij 5 tot 8 graden. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 Zaanstad Horen tussen Zaandam en Havenhoorn door er een kwartier langer over. En de A27 naar Almere tussen Beeldhoven en EMS een half uur vertraging door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 We're swimming by the light of the moon them. Is it? Fm is er ook op tv kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN. Ik wil je opvouwen en in mijn broekzak doen, Dan nam, ik je mee bijna elke dag.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 Zo mooi En ik, ik wil je hand vasthouden met je lopen door de stad Zodat alle mensen zeggen, hé, hey, hé hey kijk eens, zie je dat? Wat een mooi stelletje, die hebben het heel fijn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 Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet draait de voorgenomen bezuiniging van 100 miljoen euro op de Europese ruimtevaart terug. Het besluit vorige maand leidde tot kritiek. De vrees was dat ESA een deel van het onderzoekscentrum in Noordwijk zou verplaatsen. Het huis van de burgemeester van Venlo wordt beveiligd... nadat er online dreigementen tegen hem waren binnengekomen... vanwege de komst van een AZC. Burgemeester Scholte heeft al een paar keer aangifte gedaan. In het West-Afrikaanse land Guinea-Bissau is een koep gaande. Een groep van legercommandanten heeft op de staatstelevisie aangekondigd... dat ze tot nader orde de controle over het land overnemen... en dat de president is afgezet. Het weer vanavond blijft droog. In het noorden en oosten is er nog kans op mist... Het koelt dan af naar 0 tot 3 graden. Dit is ZFM. shave my lips each single morning So I count on some Friday nights to take me dancing And then to church on Sunday There were times, once there were reasons filled with rhymes, everything shared, everything told. geluid van Zandvoort dit is zfm Je suis désolé antwoord heeft het en jij beleefd het alleen bij ZFM. Yellow yeah, and white. Yellow. Yeah,